Betrapt, uh, dat is een boek van Elizabeth George, Elizabeth, ja, dankjewel Elizabeth George, ja. boekenweekgeschenk van de maand maan van de... de boek aan de boek, hier komt deel 1 van Betrapt. Van het spannende boek brengt Radio 5U deze week elke werkdag een aflevering van Betrapt door Elisabeth George. Voor radio bewerkt door Thomas Verlocht en vormgegeven door Matt Wijn in opdracht van de VPRO. Vandaag deel 1. Douglas Armstrong was er de man niet naar een helderziende te consulteren. Hij was dan ook bij toeval bij Thistle McLeod terechtgekomen. Of beter gezegd, uit verveling. Hij was 40 minuten te vroeg voor zijn jaarlijkse prostaatcontrole... en onder de tijden doden wandelde hij wat over de oerzaaie Pacific Coast Highway. En toen had hij het ineens zien staan. Een handbeschilderd bord boven het raam. Parapsychologische consultaties. En Douglas Armstrong dacht, waarom niet... Het was niets voor Douglas Armstrong om zoiets te denken... want hij hield er niet van gebeurtenissen aan het toeval over te laten... maar toch dacht hij daar in het zacht gouden licht van de namiddagzon... waarom niet? En dat zou een ingrijpende gedachte blijken. Een zeer ingrijpende gedachte. Cecil MacLeod was een ruim dertigjarige vrouw. Hij droeg een strooie hoort, een gestrip vest, een wit overhemd en een gestippelde das... Douglas Armstrong vond dat niet de kleding... die hij onmiddellijk in verband bracht... met een paar psychologisch consulenten. Haar stem wel. Die was zacht en dwingend. Gaat. Tissel McLeod. U kijkt verbaasd. U had geen vrouw verwacht? Nee. Ja, bedoel ik. Ja, het maakt niks uit. U ziet er alleen zo... Uh... Ach, het maakt niks uit, zeg ik. Dit is uw... Uh... Praktijk. U had kaarten verwacht? Tarotkaarten. Een kristallenbol? Een kraai op een stokje misschien? Nee, nee, nee, nee, het is alleen. Ja, dit is de eerste keer dat ik. U uh... bent een pragmaticus. Tussen hemel en aarde is er alleen wat bestaat en te bewijzen valt. U moet de hele dag beslissingen nemen. Rationele beslissingen. Uw werk? Uh, moet u horen, op mijn werk zal ik nooit zeggen dat u en ik een gesprek hebben gevoerd. Laten we hier dan ook niet over mijn werk spreken. U schaamt zich. Ja, mijn investeren zullen het belachelijk vinden. Olie. South Coast Oil. Directeur. Ik ben directeur. Al bijna 15 jaar. U uw... 54. Bijna 55. Over een paar weken word ik 55. Maar nou, waarom vraagt u dat? Dat weet u toch allemaal? Ik bedoel, uw beroep is toch... Hè? Ik weet alleen... Nee, ik moet zeggen, ik kom alleen te weten wat van belang is. Dat u directeur bent van een oliemaatschappij en over een paar weken 55 wordt is misschien voor u belangrijk, maar niet voor mij. Mij interesseert dat helemaal niets. U draagt een trouwring. Ik kan zeggen, u bent getrouwd. Maar daar denk ik niet over na. Ik veronderstel het. Ik zie uw ring. Dommer. Donna. Donna? Vrouw. U noemt haar naam graag. U bent trots op haar. Ja. U houdt zelfs van haar. Mm -hmm. Ja, ze is... Ik ben voor de derde keer getrouwd. Met Donna. Ze is jonger. Jonger dan ik. Ze is 35. Ze is heel mooi. Mannen kijken naar haar. Donna. Uw naam begint ook met een D. Doet dat ertoe? David. Nee, niet David. Doet mijn naam ertoe? Donald. Daryl. Dennis. Nee, maar het zijn wel twee lettergrepen. Moet u de naam van uw cliënten weten? Nee. Maar de waarheid is altijd belangrijk. Op een dag zult u moeten leren de mensen de waarheid toe te vertrouwen. Vertrouwen is de sleutel. De essentie. Vertrouwen is wat mensen in problemen brengt. Vertrouwt u mij? Of ik u vertrouw? Nou, dat is wat anders. Ik zag uw bordje hangen en ik dacht waarom niet. Waarom niet? Dat vraag ik niet. Ik vraag of u mij vertrouwt. Ja, ik denk van wel. U denkt het wel? Ja, ik vertrouw u. Geeft u mij uw horloge? Mijn horloge? Ik werk bij voorkeur met sieraden. Mensen dragen sieraden niet voor niets... Uw horloge bijvoorbeeld. U heeft het gekregen. U heeft het zelf uitgezocht. Ah, het is niet zomaar een horloge, zie ik. Nee, wacht. Geef me uw trouwing. Ja, uw trouwring. Die heeft meer met uw hart te maken, denk ik. Ja, geef me uw trouwring maar. Mijn trouwring? Wat doet u daar dan mee? Rustig nou maar. U krijgt uw ring dadelijk terug. Ik houd hem alleen even vast. Voelt u precies? U nee, moet u voorbereiden op een ingrijpende gebeurtenis. Het is iets onverwachts. Het komt uit het niets. En juist daarom zal het de essentie van uw leven... voor eeuwig veranderen. En binnenkort. Ik voel dat het heel binnenkort zal gebeuren. Het kunt u iets... De bron van de omkeer in uw leven... zit hierin. in het komt van buitenaf en raakt u tot in de kern. Tot in de kern? Dat is... U weet dat zeker? Zo zeker als ik kan zijn. Ondanks het harnas dat u draagt. Harnas? Heel binnenkort. Het zal heel binnenkort gebeuren. Een ingrijpen is. die de essentie van uw leven... Hors Douglas Armstrong verliet Tithel MacLeod met onbestemde gevoelens. Langzaam reed hij over een klein straatje langs de zee. De zon was een oranje bol die laag en aardig in de hemel hing. Wat bedoelde ze met de essentie van zijn leven? Het ging om een ingrijpende gebeurtenis. Zou het zijn prostaat zijn? Zou het dan toch zijn prostaat zijn? Zo vlak voor zijn 5ste verjaardag. Even had hij opgelucht adem... Nee, dat kon Fiffel met Loud niet bedoeld hebben. Ze had het over een ingrijpende gebeurtenis, van buitenaf. Zijn prostaat was niet iets dat buiten hem omging. Juist niet. Maar toen, met het gevoel van opluchting... ineens overschaduwd door een adembenemende gedachte... een gedachte die als een vuist in zijn maag tekeer ging. Hij stopte zijn auto... Zee. En hij noemde haar naam. Hij hoorde zichzelf haar naam hardop uitspreken. Doma. Het was dona. Er was iets met dona. Donna was die ingrijpende gebeurtenis. Hij zag haar lopen. Haar lange benen. Hij rook de obsessie tussen haar borsten. Hij zag mannen naar haar kijken. Natuurlijk. Hij was een man. Donna en een man. Dat was de gebeurtenis die zijn leven ingrijpend en voorgoed zou veranderen. Hij leunde tegen het portier van zijn auto. Het zweet stond op zijn voorhoofd. En weer sprak hij haar naam uit. Donna. En nog eens... Oh, alsjeblieft.